De deur bij aankoop van een nieuwe Hubal helpt. 3FM. Yes, de avondshow met zometeen 3FM Talent Elephant. Ook de nieuwste Joe Cory komt eraan. Eerst krijg je het nieuws, het is bijna 7 uur. Goedenavond. Ook het strandhuis van Biden gaat helemaal op de kop. Waarom? Dat hoor je zo. NOS op 3. Hanneke van Sessen. Maar eerst, het OM wil dat Richard de Mos... bijna twee jaar achter de tralies verdwijnt. De oud-wethouder van Den Haag wordt verdacht van corruptie. Een groep ondernemers doneerde volgens het OM aan zijn partij. En in ruil daarvoor kreeg ze informatie en invloed op wat er werd besloten. Volgens de Mos was er geen sprake van vriendjespolitiek. Ik ben een hele creatieve wethouder geweest. Ik heb altijd mensen gebeld. Ik heb de McDonald's gebeld. Ik heb Domino's Pizza gebeld. Ik heb Rockart Museum gebeld. Maar misschien eventueel ook mensen, bijvoorbeeld ambtenaren en een college. Leden en ik heb altijd uh, omzelf niemand, want in alle dossiers heb ik altijd ambtenaren vanaf dag 1 meegenomen uh, in de besluitvorming. Tegen de ondernemers die voordeeltjes kregen zijn ook celstraffen geëist die oplopen tot een half jaar. De FBI haalt nu ook het strandhuis van de Amerikaanse president Biden... ondersteboven. Medewerkers doorzoeken het huis vanwege een onderzoek naar geheime documenten. Eerder werden die al gevonden in een ander huis van Biden... en in zijn privékantoor in Washington. Tientallen asielzoekers die al maanden op een boot in Gene Muiden zitten... in Overijssel, zijn gestopt met eten sinds gisteren. Ze voelen zich volgens r 2 vergeten door het IND en de COA... en ze zitten in een uitzichtloze situatie. Het is nu afgesproken dat medewerkers van de IND... binnen twee twee weken op de boot komen om met de bewoners te praten. Het is niet duidelijk of ze nu stoppen met hun hongerstaking. En in Rotterdam konden mensen vandaag een hoofddoek uitproberen. Het is namelijk Wereld Hijab Dag. En een groep moslimvrouwen wilde met mensen in gesprek. over het dragen van een hijab. Deze mensen droegen hem even. Ja, ik vind het wel bijzonder. Het is zo anders. Ik vind het comfortabel en een beetje warm. Lekker voor de wind nu op dit moment. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. Ik nog nooit een hoofddoek omgehad. Ik vind het is wel bijzonder. om dat dan door iemand die dat juist elke dag draagt. Dan te laten doen. Volgens het meisje die het organiseerde. zijn er veel vooroordelen. over het dragen van een hoofddoek. We willen vandaag uh, verkeerde opvattingen die mensen hebben weghalen. We willen mensen vertellen waarom wij een hoofddoek dragen. Je ziet ook verschillende posters met geschiedenis van de hoofddoek. En nu hebben mensen de kans om hun vragen te stellen. En dan nog het weer. Vanavond buien. Morgen een druilerige dag. Vanuit het zuiden ook regen. Dan 9 graden. Dankjewel. 3FM. Senator Conrad. Salderen moet blijven op bnl.nl. En provinciaal, ook, ook, ook lokaal. Kijk, hier doen we het allemaal voor bij Bridgefund. Fund. Blije ondernemers. 24 uur geleden vroeg Bas bij ons een lening aan. En vandaag staat het geld al lekker op zijn rekening. Zonder gezeur over jaarcijfers en zo. Dus Bas, die is helemaal happy. Bridgefund, make money smile. T-Mobile heeft hem. De splinternieuwe Samsung Galaxy S23 Ultra. Tijdelijk met een Galaxy Watch 5 cadeau. Jij bepaalt hoeveel je voordeel nog verder oploopt. Want hoe meer opslag, hoe meer voordeel je krijgt. Tot maar liefst 509 euro. Check T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Geld nodig om je voorraad te financieren? Check je mogelijkheden op richfund.nl Wil je nog meer voordeel? Verlaag dan je maandbedrag met de recycle deal van T-Mobile. Check T-Mobile.nl Als je niet door hebt dat je efficiënter kunt ondernemen... kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Een heerlijke zomervakantie of lekker naar de zon in het voorjaar. Boek nu de mooiste aanbiedingen op dereizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Panic at the Disco, live. Zaterdag 25 februari in Rotterdam Ahoy. Viva Las Vengeance Tour. Koop nu je tickets via mojo.nl slash Panic at the Disco. De mooiste vroegboekaanbiedingen, boek je bij d -reizen. 3FM, PNN Vara, Jamie de Ruiter. Oh, yes, de eerste avond van februari. 4 met 3FM en muziek van Paramore. Zometeen, we hebben een primeurtje voor je. En dat allemaal naar OneRepublic. I ain't worried. 3. 3FM. heb ik het na een minuutje of 3,5 wel gehad met een plaat. Maar dit mag voor mij echt gewoon nog wel vijf minuten doorgaan. Uh, ik vind het zo lekker. Lekker rustgevende plaats van 3FM Talent Elephant. You're reptile zone. De avond van 3FM. 3FM. Jamie de Ruiter. Nou, je mag even weten dat ik het best een spannende dag vond vandaag. Ik weet niet of je naar de middagshow van 3FM hebt geluisterd. Barend en banner. Maar zij deden een experiment met ChatGTP. Dat is die chatbot, weet je wel. Die bijna overal een antwoord op heeft. En misschien op een dag ook wel heel veel werk van ons gaat overnemen. Uh, maar ik heb even zitten luisteren vanmiddag. En ik denk dat wij ons als Radio DJ voorlopig geen zorgen hoeven te maken. Goedemiddag en welkom terug bij Pio 3FM. Wat een energieke start met een middel van zet. Maar een mooi zeggen, niet waar hier ben ik, jullie favoriete digitale DJ, AI klaar om deze middag nog beter te maken. Laten we de boel stokken met levitating van Jolipa en daarna heb ik iets goeds voor je, watermelonsugar van Harry Styles. Maar pas op, je wilt niet aankomen als een watermeloen na het luisteren. Geniet ervan. <tied> Oh, oh. oh, die flauwe grapjes ook. Ja, ze hebben gewoon uh, ja, een half uur lang de show uit handen gegeven. En dit was het resultaat. Nou, ik vond het wel hilarisch. Niet per se op een hele goede manier. Want je mist toch een beetje uh, ja, de sfeer, de muzikale verrassingen, dat soort zaken. Uh, maar gelukkig luister je nu weer naar de avondshow. Waar je zometeen over muzikale verrassingen gesproken. Voor het eerst een nieuwe plaat van Inhaler gaat horen. Lekker exclusief hier op de radio. Ook de Peppers, hoor je zometeen naar Joe, Corey en Tom Brennan. Dit is Lionheart. Ik moet er ook even van bijkomen. Hey, het is tijd voor gloednieuw muziek op 3FM van een band die je vooral kent van deze mega hit. Down, oh ja, het zijn de mannen van Inhaler uit Dublin en over twee en een halve week brengen ze een gloednieuw album uit: Cuts and Bruises. En zojuist is er een heerlijk voorproefje uitgebracht. If You're Gonna Break My Heart is uh, nou, geen keiharde rockplaat. Het tempo ligt wel iets lager, maar dat is misschien ook wel even lekker voor de balans. Ze hebben de plaat geschreven tijdens een tour in Amerika vorig jaar. Daar luisterden ze ook veel naar Bob Dylan en Bruce Springsteen onder andere. En dat ga je er misschien wel een beetje in terug horen. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat het vooral even weten via de app van 3FM. Want dan weten wij ook of we hem vaker voor je moeten draaien of niet. Voor het eerst dus op de radio. De nieuwste van Inhaler, If You're Gonna Break My Heart. Nu bij 3FM. op de radio inhalen hun nieuwste If You're Gonna Break My Heart. Wat vind je ervan? Nathalie die zegt, oh Jamie, dit is zo fucking vet. Deze band gaat heel groot worden, ik vind het echt geweldig. Erik Rijpstra, nieuwe Inhaler, klinkt wonderschoon. Mooi gezegd. En Frederik die zegt, ik vind het wel lekker hoor, ik ga ze in mei live zien. Zit in, daar staan ze inderdaad in het voorprogramma van de Arctic Monkeys. Nou, volgens mij zijn de reacties wel positief, dus die kunnen we er best nog een keer ingooien. Onthouden ze dus, inhalen If You're Gonna Break My Heart, dit is de avond van 3FM. Zometeen elf system, afraid to feel even lekker wat zomer survives op deze koude dagen. Ook zometeen de Red Hot chili peppers naar Dean Lewis. So much to say, but there's so little time. So how do I say goodbye to someone who's been with me for my whole?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 Dance. Dance. Dance. Meer uit je ochtend halen met Rob en Wijnand en de ochtendshow. Goedemorgen 3FM. We want more. Je luistert naar 3FM. En uh, ja, volgende week zondag is het zover hè. Dan gaat uh, Rihanna... Is het een comeback te noemen? Ik denk het wel een beetje, toch? Want zij heeft de laatste tijd niet heel veel muziek uitgebracht. Uh, heeft natuurlijk een kindje gekregen. Is druk gewe bezig geweest met uh, volgens mij de cosmetica lijn... en al die andere dingen die ze nog doet. Maar muzikaal gezien uh, is het zeker een comeback. Zij gaat natuurlijk uh, ja, de, de halftime show doen bij de Super Bowl volgende week. Uh, zondag gaat dat gebeuren. Ja, en dan vind ik het lekker om in de aanloop daarna... even wat Rihanna te draaien zometeen. Dus Umbrella komt er voor je aan... Ja, en je weet het, we gaan zometeen ook weer ergens de deuren openen. Dus als je ergens in het land onderweg bent naar een leuk festival... of een leuk concert of een feestje, meld je vooral in de app van 3FM. Gaan we zometeen even een kleine pre-party voor je bouwen naar LF System. Dan weet je dat je een klassieker gemaakt hebt. Het is Rihanna die dus volgende week zondag mag gaan schitteren. Op de Super Bowl, de halftime show. door the umbrella. Open die deur. Open die deur. Goed dat je erbij bent. Mijn naam is Jamie. Dit is 3FM. En ik kijk even in de agenda. Er is weer van alles te doen vanavond. Spinvis bijvoorbeeld in Zoetermeer. Als je van comedy houdt, dan kun je in Leeuwarden terecht bij Bert Visser. En wie ook een muzikale avond tegemoet gaat. 21 jaar uit Almelo. Het is Wessel. Yo yo. Hey Wessel, jij staat op dit moment in de wachtrij. Dat klopt helemaal. En waar ga je heen vanavond? Ik ga vanavond naar Bullet for my Valentine. Bullet for my Valentine. Ja! ja. ja. Ik zag vanmiddag een berichtje voorbij komen in de app van 3FM van iemand die zei, dat oh, er mag best wat meer metal gedraaid worden op 3FM. Daar ga jij voor zorgen bij deze, denk ik? Ja, absoluut. absoluut. <laughs> wat vind je zo vet aan deze band uit Engeland? Goh, uh, nou gewoon überhaupt de muziek en de, de manier van met hun shows. Ik vind het gewoon überhaupt... Uh... Ja, dus is de, de, de, de derde keer dat we ze live gaan zien vanavond. Uh, en deze band is gewoon uh, ja, bizar goed qua in het genre zelf. Het is echt uh, een fantastische metalband. Alright, je hebt er volgens mij wel een flink stukje voor moeten rijden zie ik. Ja, twee uurtjes. Twee uurtjes? Ja. <laughs> oké, okay, want waar staan ze vanavond? In uh, 013. Toch? ja in de 013. Ja, ja, ja, oké. Okay. En, en ben je wel eens vaker bij zo'n concert geweest? Hoe gaat het er aan toe in zo'n zaal, weet je wel? Uh, nou, het ding met metal is gewoon, uh, dat is het grappige. Uh, uh, wat, uh, wat metal gewoon is, is ik, uh, hoe harder het publiek is, hoe uh, gezelliger het publiek, zeg maar, hoe harder de muziek, hoe zijn het publiek. Oh ja, hoe uh, harder de muziek, hoe gezelliger het publiek. Ja, absoluut, <laughs> absoluut. <laughs> Alright, nou dan moet het helemaal, dan moet het één grote gezellige bedoeling gaan worden vanavond, denk ja, ik. Ja, absoluut, mooi speelt alles op en eraan. Ja, tuurlijk. Hey, wat is uh, eigenlijk nou een speciale dresscode voor metalconcerten? Wat, wat doe je aan? Ja, in principe, veel mensen zullen verwachten dat het één grote zwarte massa is, maar het valt me eigenlijk nooit mee. Het is gewoon iedereen uh, komt uh, gewoon gekleed zoals die wil. is. ziet nog wat. En, en wat, uh, ja, rare vraag misschien, maar wat heb je aan? Wat heb jij aan? Ik heb, een, uh, ik heb vandaag een shirtje van Iron Maiden, namelijk een cargo broekje eronder. Ja, Oh ja, ja, nee, tuurlijk. Ja, nee, mooi, fantastisch. Ja, En uh, ja, hoop je een beetje levend uit die moospit te komen ook uh, vanavond? Nou, ik kan er helaas niet in. Hé, eh? je kan er niet in. Nee, nee ik, heb een, uh, ik heb een kleine enkelplezier opgelopen afgelopen zaterdag. Oh. oh shit. Dus, uh, dat wordt het helaas niet. Maar aan de staan gaat sowieso lukken. Dus dan kun je mensen nog wel goed geven als je er niet in <laughs> hebt. Hartstikke goed. Nou, ik denk dat we gewoon even een platen moeten draaien inderdaad. Hand of blood. Lekker gezellig. Ja, en dan uh, wens ik je heel veel plezier. En dan zou ik je willen vragen om even officieel de deuren te openen. Dus ben je er klaar voor? Ik ben er absoluut klaar voor. Dan is die voor jou in 3, 2, 1. Maak die deur maar open. Hey, veel Als je nu naar 3FM.nl gaat of je checkt even de app van 3FM... dan vind je daar een lijst met 10 artiesten... waarvan wij bij 3FM zeggen, oh, die gaan het echt helemaal maken in 2023. Onder andere Bente, de Wodan Boys en Maxine staan daarin. En Maxine is vanavond te gast bij Jamie en Olivier in Vooraan. Dus zorg dat je erbij bent vanaf 10 uur vanavond... want zij kan echt waanzinnig zingen, dat ga je wel vet vinden, denk ik. En volgende week dinsdag sta je vooraan bij een andere grote Nederlandse belofte... Simone van Veugt, beter bekend onder de naam Loveless... Maak een soort elektronische rock met een sensueel randje. En volgende week kun je dus allemaal live gaan aanschouwen hier bij 3FM. En uh, om alvast een beetje in de stemming te komen... Loveless nu en that don't feel... Podcast. Waar is al het personeel gebleven? Rijden er minder intercities. Wie bepaalt waar een asielopvang komt? En waarom is alles zo duur? Een poetje Appelmoes. 1,77. Nou, ze leken wel niet wees. In vijf minuten geven wij je antwoord op jouw vragen bij het nieuws. Check elke doordeweekse dag rond vijf je favoriete podcast-app. Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM. Weet jij hoeveel geld je hebt als je later stopt met werken? Meer dan de helft van de mensen kan namelijk serieus geldtekort komen. Of je nou eigen baas of werknemer bent. Ga daarom naar brandnewday.nl voor een extra pensioenpotje. Waarmee je spaart of belegt voor later. Iedereen een extra pensioenpotje. Brand New Day. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Nu 10 dagen actie via de Domino's-app. Krijg de tweede pizza gratis bij afhalen. Laat je liever bezorgen, dan is de derde gratis. Bestel nu via de Domino's-app. Als je spaart of belegt voor een extra pensioenpotje... kun je heel wat belastingvoordeel krijgen. Kijk voor alle info op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen. Voor veel jongeren is het feest als ze 18 worden... Maar wat als je door problemen thuis uit huis bent geplaatst en 18 worden betekent dat je je woonplek kwijtraakt, je hulp wegvalt en je opeens helemaal voor jezelf moet zorgen? Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn. Teken de petitie op het Dirk vindt geld besparen beter dan handdoeken sparen. Daarom doen we niet aan spaaracties voor spullen die je eigenlijk niet nodig hebt. Dat houdt al onze boodschappen een stuk goedkoper. Want gratis bestaat niet, maar de goedkoopste wel. Op Dirk kun je rekenen. De nieuwe Samsung Galaxy S23 is er. En die wil je. Dan kan je nog mooiere foto's maken. Maar wat kun je met je oude telefoon doen? Je oude telefoon is geld waard. Dus... Ruil hem in! Upgrade naar de nieuwe Samsung Galaxy S23 en krijg tijdelijk tot 800 euro terug. Ontdek het nu op kbn.com. S23. Nu bij Dirk, Kweker Alle family packs voor maar 3,59. Genieten van vakantie zoals jij het wilt? Daar doen we bij TUI alles voor. Het is alleen vandaag nog Live Happy Sale. Met tot wel 200 euro extra korting per persoon. Boek nu op tui.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI Live Happy. Bij Bergman Kliniks concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling... Knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Nieuwe contactlenzen nodig? LensOnline is de online webshop voor lenzen. Die samenwerkt met de beste zelfstandige opticiens in jouw buurt. Bestel je favoriete lenzen tijdens de Focus Weeks. en krijg 10% korting op alles! Lens Slim gezien. Veilig op weg met de Univee-app. Hoe veiliger je rijdt, hoe meer je wordt beloond. En de app meet ook of je je telefoon niet gebruikt. Zo, stil. En zo bespaar je in alle rust tot wel 10% op je autoverzekering. Download de Univee-app en ontdek het zelf. Voel je veilig, zeker in het verkeer. Univee, daar plukt u de vruchten van. Bestel nu je favoriete lenzen met 10% korting bij. Lens Online 3FM. Hey, ga jij een beetje lekker op muziek uit de jaren 70? Blijf dan luisteren, want ik heb concerttickets voor je zometeen na het nieuw weet je het nog? Voor het eerst rondkijken op de middelbare school. Zo'n verslagje. NOS op 3. Hanneke van Sessen. Maar eerst naar het Verenigd Koninkrijk. Daar is vandaag een megastaking door leraren, ambtenaren en machinisten. Honderdduizenden mensen doen mee. En daarmee is het de grootste staking in tien jaar tijd. De mensen eisen meer salaris en betere werkomstandigheden. Deze man gaat vandaag ook niet aan de slag. Hij vindt het niet kunnen dat mensen die bijvoorbeeld in het onderwijs werken, alsnog geen geld hebben voor eten. Delivering frontline services, but using food banks. The government must do something about that. And if they refuse, we will carry on organizing more like today. Do we want? 10%. Why we want it? Now. Komende dagen worden er meer stakingen verwacht. Dan leggen onder meer in de zorg mensen het werk neer. In een loods in Vierpolders in zuid Holland is vanmiddag toevallig een drugslab ontdekt op een agrarisch bedrijf. De brandweer kwam op het terrein kijken naar meldingen over een vreemde lucht. Ze gingen de loods in en kwamen toen een drugslab tegen. Is voor zover bekend nog niemand opgepakt. Het kan nog wel even duren voordat ING-klanten weer kunnen bankieren via de app. Er is sinds vanochtend een storing. Het kan nog uren of misschien zelfs dagen duren, zegt de bank tegen Nu.nl. Het lukt klanten niet om het geld over te maken, te betalen met Ideal... of om het saldo te checken. De ING is druk bezig om het op te lossen. En op veel middelbare scholen zijn weer open dagen. Want kiezen naar welke middelbare je gaat, dat is een klus. Want scholen soms best van elkaar verschillen. Deze meiden in Enschede zijn zelf nog maar net ingeburgerd als brugpiepers. Maar ze hebben wel een idee hoe de groep achters zich moeten voelen. Ik denk heel gespannen, want je weet niet wat je moet verwachten, denk ik. Zo groen. Al deze mensen, dan, dan denk je echt zoveel mensen op deze school. En nog een paar maanden gaan de kinderen als brugklasser naar de grote school. En dan nog het weer vanavond buien. Morgen een druilerige dag, vanuit het zuiden dan ook regen. 9 graden dan. Dankjewel. 3FM. Ster. Ook op het werk kan een discussie polariseren. Over vaccinatie bijvoorbeeld. Niet vaccineren? Je lijkt wel een wappie. Volg jij lekker de kudde? Je je... Vraag jezelf dan af. Ben je nou een discussie aan het winnen of elkaar aan het verliezen? Verlies elkaar niet als polarisatie dichtbij komt. Kijk op sieren.nl Vraagt u zich ook wel eens af hoe u kunt bijdragen aan een betere wereld? U bent niet de enige. Neem de 70-jarige Jan. Hij heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament voor een betere toekomst van nierpatiënten. Hoe wilt u voortleven? Ga naar nierstichting.nl slash voortleven... en vraag het gratis magazine aan over schenken en nalaten. Stem van de vrijdag op jouw favoriete Zero's track... voor de 3FM Zero's Top 1003. Check 3FM.nl. NPO 3FM. en Fara. Jamie de Ruiter. Komende vrijdag treedt de Nederlandse blues rock band The Wolf op in Eindhoven. Tickets win je zometeen hier naar Deadmaus Mouse en hier is Leona 6 en Starwalking. 3FM. Don't ever breathing. to the morning.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 So To the moonlight and I'm speeding, I'm headed to the stars, ready to go far and start walking. 3FM. Hoi, ik ben Naomi en ik ben 3FM Talent. Talent ontdekken. Tickets te scoren hier bij je vrienden van 3FM. En ik weet niet of je ze kent. Misschien wel, misschien niet. Maar als je lekker gaat op uh, muziek van, nou noemen, Led Zeppelin, Cream of Deep Purple... een beetje de jaren 70 vibes, dan ga je het wel kunnen waarderen, denk ik. Ik heb het namelijk over de mannen van The Wolf uit Limburg... Is toch lekker, dit klinkt lekker, het swingt helemaal de pan uit en sowieso wel vet om een keer live te zien denk ik. En dat kan komende vrijdag in de Evenaar in Eindhoven. Als je daar bij wil zijn, dan kun je meedoen aan een simpel spelletje zometeen. Waarbij je gewoon even een aantal liedjes moet afmaken. Dat, is, dat kan niet zo moeilijk zijn, toch zou je denken? Om jezelf te kwalificeren, mag je het volgende fragment afmaken. En dat kan via de app van 3FM door middel van een berichtje. Je mag het ook afzingen door een voice-memo in te spreken. Hartstikke leuk. En als je er nou heel graag bij wil zijn, maar je kent de tekst niet zo goed, dan zou ik zeggen: doe gewoon een gokje. Toch inzet, weet je, je wordt ook beloond. Dus laat sowieso van je horen via de app van 3FM. Want het gaat om dit fragment. Deze mag je afmaken. <laughs> moeilijk hoor ik hier ja, ik sta, ja je moet de muziek kennen natuurlijk je moet het liedje kennen ook um, denk je dat het te doen is als je gewoon goed naar de tekst luistert ik ga hem nog één keer doen probeer hem gewoon lekker mee te zingen en dan uh, moet het vast goed komen Via de F van 3FM kun je meedoen. En dan ben je er misschien wel bij komende vrijdag. De Wolf en de FNA in het Eindhoven. We gaan zometeen het spelletje spelen. Ook deadmau komt eraan na de Imagine Dragons. Dit is Bones in de avond van 3FM. Give me, give me, give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need. Wait till the Reaper takes my life. Never gonna get me out of life. I will live a thousand million lives.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 iets van Depp Mouse bij 3FM. De Veld hoorde je. Zometeen maan en goldband. Stiekem staat voor je klaar. Niet voordat we het leukste spelletje van de Nederlandse radio hebben gespeeld. De zinger En dat is de zinger takes it all. Waarbij je zingend jezelf naar prijzen toe kunt werken. In dit geval komende vrijdag naar de FNA in Eindhoven. Want daar staat De Wolf op te treden. Lekker als je een beetje van gitaarmuziek houdt. Dan ga je dat wel prettig vinden. We gaan ze zo ook even draaien. Maar eerst zeg ik hallo tegen Daan. Hey Daan. Hallo, goedavond. Daan, hoe is jouw woensdag tot dusver? Uh, ja, op zich wel prima hoor. Lekker. Heb je meegedaan aan dry January? Uh, nee, dat niet. Okay. Dat niet. <laughs> nee, ja, ik weet, ja, ik weet ik denk, het komt ineens in me op. Ik denk misschien is dit wel de dag dat heel veel mensen zich weer helemaal de kloten inzuipen, zeg maar. maar... Bij jou niet het geval dus? Nee, er verandert wat dat betreft niks. Nee. nee oké. Okay. <lacht> heel goed. Hey, um, het is heel simpel. Jij kunt naar de Wolf komen de vrijdag in Eindhoven. Uh, je zit in een zingerteek zidal. Daarvoor heb je drie punten nodig. En als je de kwalificatievraag goed hebt, dan uh, is dat eerste puntje al in de pocket. Dus uh, je mag hem afzingen, deze. Zo, dat, dat is wel een prachtig geluid dat ik nog nooit eerder heb gehoord. Dat is Daan, ben je er nog? Ja? ja viel hij weg? Ja, hij viel weg. Ja, dat zou ik ook zeggen, ja. Nou ja, ja, ik hoorde jullie ook niet. Oh, oké. Okay. Wil je hem nog een keer Ik zei, Live Like You. Oh, nou, we even, even... Ja, ik wil, ik wil je even horen zingen eigenlijk. Uh, ja. Like dat is een spelletje, Live like you. Dat is goed. Um, en dat betekent dat we doorgaan. Um, je hebt nog twee punten nodig. En ik kan je verklappen dat uh, het thema... heeft alles met de artiest te maken. Dus met uh, de wolf. Wolf, hou dat in je achterhoofd. Dan moet het goed komen. Ben je klaar voor, Daan? Ja. Dan ja. gaan we nu naar nummer twee. Ja. Warrior! <laughs> oh ja! Jawel. Oscar en de Wolf. Inderdaad. All right, we gaan door naar de volgende. De, oh, deze heb ik, uh, die vind ik leuk. Oeh, uh, eh, hey, geen idee eigenlijk. <laughs> nou, je moet eens horen, want je had het gewoon goed hoor. Ja, weet je, zo zie je maar. Op een ongeluk had je het gewoon goed. Oké, okay, dan doen we de laatste nog even voor, uh, ja, voor de bonus. Voor de bonus. Hmm. Nee. Nee, sorry. Nee. Ik weet het niet. Uh, okay. Nou ik vind het wel heel bijzonder, ik denk dat nog nooit iemand dit spelletje zo slecht gedaan heeft en toch tickets heeft gescoord. Uh, <laughs> Kijk nou. Nee, uh, het is maar een grapje, want uh, je bent er gewoon bij, komende vrijdag terug in de Evenaar in Eindhoven, je gaat uh, de Wolves live zien en uh, ik ga ze nu ook even draaien voor je. Dankjewel voor het meedoen en blijf even hangen, Gaan we alles regelen met je. Oké, okay, helemaal goed. Dan, maak er een fantastische avond van later. Dankjewel hè. Hey. Het ziet. Ik wil het zo graag, maar ik ben Je luistert naar 3FM en uh, ja, over twee weken gaat het los hier. Een week lang feest op de radio. De allerlekkerste liedjes uit de Zeros in de 3FM. Zeros top 1003. Alleen maar platen uit de jaren 2000 tot en met 2009. Vrijdagochtend gaan de stembussen open. Maar om alvast een beetje lekker in die stemming te komen... Uh, ben ik even in de agenda gedoken. Ik heb even gecheckt wat er nou precies gebeurde vandaag in 2004. Dat is 19 jaar geleden. Ik weet niet of, uh, of je het nog weet. Maar daar was de Nipplegate... Oh ja, de nipplegate. Dat was tijdens de halftime show van de Super Bowl. Uh, P Diddy, Kid Rock, Justin Timberlake en Janet Jackson waren daar lekker aan het uh, zingen en dansen. En uh, nou, die laatste twee die schreven ook echt geschiedenis. Even een klein stukje daarvan. Oeh, daar gebeurde het. Justin Timberlake die trok aan het topje van Janet Jackson. En toen was ineens haar rechterborst haar teepel te zien... voor 140 miljoen Amerikanen. <laughs> ja, leuk, toch? Ja, niks mis mee. Uh, maar ja, ik vind weet je, een reden om Justin Timberlake te draaien... Dat is, uh, dat is altijd goed. Die probeer ik overal te vinden en ik heb er vandaag één gevonden. Dus ik uh, vraag me af... wat is jouw persoonlijke favoriet van Justin Timberlake? Ik kan namelijk niet kiezen. Want de ene keer denk ik, ik ga heerlijk op Crime A River. Maar ook weer niet altijd. Een uh, Rock Your Body vind ik lekker, een Signorita. Uh, het enige criterium is wel dat het uit de zero's moet komen. Dus dingen die, die hij uh, ja, de laatste tijd gedaan heeft of uh, way daarvoor. Ik weet niet of dat zo is, maar...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 And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 And then we fly it far away Used to dream of outer space But now they're laughing at the face Saying wake up, you need to make money Names. we would build a rocket ship and then we fly far away used to dream of outer space but now they're laughing out the face saying wake up you need to make money Yeah,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 is om op te eten. 3 FM. Nou, misschien één of twee keer luisteren al lekker mee kan zingen, toch? Uh, Zoe Tauran en Therapie bij 3FM. Dat is een artiest waarvan ik denk, nou, die zou het zomaar eens kunnen gaan maken in 2023. Ook omdat ze vroeger in een meidenband heeft gezeten. Ze heeft meegedaan aan Hollands Got Talent, geloof ik. Uh, zingt uh, vaak op uh, TikTok en daar wordt echt heel goed op gereageerd. En nu is ze gewoon een beetje weer muziek aan het maken. Dus uh, onthoud die naam, Zoe Tauran dus. Alright, binnenkort is het op 3FM. Een Week lang tijd voor een heerlijke trip down memory lane. We gaan namelijk een week lang terug naar de Zero's. 3 FM oh. yes, Zero's, top 1003. Hey Annette, goedenavond. Goedenavond. Welke leeftijd had jij in de Zero's? Ja, ik werd uh, 17 in de Zero's, dus oh. ik ben echt een zeros uh, kid. <laughs> maar dat is een hele belangrijke <laughs> leeftijd, want volgens mij is dat ja. wel een beetje de leeftijd. Dat je voor het eerst uitgaat, dat je misschien voor het eerst alleen op vakantie gaat. Alles. Ik uh, slaak voor de HAVO, ik ging studeren, ik ging, uh, werd verliefd, ging op vakantie. Wauw. Uh, alles in de Zero's. <laughs> Nog net getrouwd in de Zero's, zelfs op het nippertje, echt alles op en eraan. Echt waar? Toevallig ja. met die vakantieliefde die je daar ontmoet hebt, of dat niet? Nee, nee, nee. Wel gewoon echt op mijn achttiende, meteen verliefd, bam, vrouwen, kinderen, alles. Hoppa, zo. Ja. Oké, okay, heb je het gevoel dat je iets gemist hebt of ben je blij dat je er gewoon lekker vroeg bij was? Nee, zeker. Ik heb een hele leuke Zero's gehad. Het was ah. uh, niks niks niks aan het Nou, hartstikke eh, maar goed. Maar heel leuk. Ja, dus uh, ik denk dat je het wel leuk gaat vinden om uh, nou ja, binnenkort weer een week lang even terug te gaan naar dat DC. vind Decennium. ik heerlijk. Je kan uh, vanaf vrijdagochtend, vanaf een uurtje of negen ongeveer, kun je gaan stemmen op je favoriete platen uit de Zero's. Wat, uh, wat zijn een beetje de artiesten die je daarin wil hebben? Uh, nou, uh, zeker dus in ja. ook. Uh, en ik was uh, wel gewoon ook een beetje een R&B meisje. Dus uh, gewoon lekkere meezingers. Dat niet Oh ja. Gewoon lekker, lekker fout. Ja, ik zat gelijk aan die vieze R&B te denken. Weet je wel. R. Oh, R oh, Kelly, oh, Usher naked. en zo. Ja, ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja. For sure. Oké, maar inderdaad... Oh ja, heerlijk. Jenny wine. Oh god, ja. oké. Okay, oh, dit gaat een feestweek worden. Dat, ja, uh, ja, dat weet ik wel. heel fijn. Um, in. Maar inderdaad, we hadden het over Justin Timberlake. Vandaag 19 jaar geleden dat hij even een tepeltje van Janet Jackson tevoorschijn toverde. Um, een Fantastisch moment was dat ook. Maar ook, weet je, elke reden die ik kan vinden om Justin Timberlake te draaien... die, die grijp ik graag aan. Uh, wat is jouw favoriete? Welke wil je horen? Ik wil graag horen Signorita. Oh. Want dat is naast mijn favoriete Justin Timberlake-nummer... ook het nummer van De Zussen Dans. En dat moet je even uitleggen. De zussen -dans. <laughs> Ja, altijd als Justin Timmerlecht eruit wordt met señorita. Ik heb een oudere zus en een jonge zusje. Dan uh, is het feest, vooral als we bij elkaar zijn, uh, doen wij op het refrein de zussen -dans. <laughs> Ja, maar wat is de zusjedans? Wat is de choreografie daarvan? Hoe ziet dat eruit? Kan ik niet uitleggen. Weet ik ook vaak het beste als ik op dat moment in een kroeg sta met een biertje in mijn handen. Oké, het is een soort dronken-dans van de zusjes die elkaar dan verzamelen en die dan gewoon iets gaan doen. Er zit zeker een choreografie achter. maar Mijn dochter zit naast mij en die zit een heel hard te schudden. Oké, maar Annette, kunnen we iets afspreken? Um, ja, wel. Als deze plaat het haalt in de Zero Stop 1003, Justin Timberlake met Signorita. Ja? moet ik de zussen dan? Ja, graag, inderdaad. Dan wil ik even alle zusjes <laughs> bij elkaar hebben. Ja, inderdaad, fantastisch. Even een applausje van Annette. Dankjewel. En uh, vanaf uh, vrijdag kun je stemmen. Helemaal goed. Kijk, doei. Oh, doei. Hey. Uh, van Justin Timberlake nu doen. bij drie. Ladies gentlemen, huh, it's my pleasure to introduce you. He's a friend of mine. Yes, yes, I am. And he goes by. Whoa. All the way from Memphis, Tennessee And he got something special for y'all tonight He gonna sing a song for y'all About this girl Come in right here Yeah, come on On that sunny day Didn't know I'd meet Such a beautiful girl coming down This thing might leave the ground How would you like to fly That summer queen should ride But you still deserve the crown Why well, hasn't it been found Mama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 I'm deceiving up Come on, can I live yeah. with Somebody's Child uit Ierland die eh, vrijdag met het debuutalbum komen. Het is wel een beetje, weet je, als je lekker gaat op muziek van Sam Fender en Inhaler en zo, dan ga je dat denk ik wel waarderen. Ik denk dat je deze ook wel fijn vond. Somebody's Child dus Anidja heet die. Welkom, het is woensdagavond. Je bent bij 3FM Jamie hier. Zometeen gaan we Back to Live even in de archieven duiken naar deze, dit pareltje van Major Laser. Get free or need. ...maatige dagschotel in de kroeg eten... ...of net genoeg tanken voor een paar kilometer... ...of je geniet een heel jaar lang... ...van extra voordeel en cadeaus... ...je laat pakketjes thuis retour ophalen... ...en je betaalt geen extra verzendkosten... ...bij alle bezorgopties. Haal meer uit jouw bol.com met Select. Probeer het nu 30 dagen gratis. Wil jij meer comfort... ...en lagere energiekosten voor jouw bouwproject? Kom naar de bouwbeurs... ...en laat je bijpraten op de Kreon stand in hal 7. Heb jij al NL Ziet? Dat is tv, maar zonder kabels. Kijk alle programma's van de Nederlandse televisie. Live en on demand in één app. Ontdek alle voordelen van kabelvrije tv op nlziet.nl Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? We sparen juist.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 Denk je eens in dat er iets met je hersenen gebeurt? Een hersenaandoening zet je leven op zijn kop. Nu al bij 4 miljoen Nederlanders. Dus geef tijdens de Collecteweek van de Hersenstichting... aan de collectant of op hersenstichting.nl. Voor gezonde hersenen voor iedereen. Wil jij je Valentijn verrassen? Dan gaat een van onze 700 lokale bloemisten voor je aan de slag. En die is pas tevreden wanneer een boeket echt binnenkomt. Fleur op. Bezorg een goed gevoel, ook op Valentijnsdag. Bestel op Fleurop.nl. Is een kantoorbaan iets voor jou? Nee. Werken met je handen misschien? Nou. En creatief werk? Mwah. Je weet vaak eerder wat je niet zoekt in een baan. Daarom kan je nu andersom zoeken. Streep af wat niet bij je past, om de baan te vinden die wel bij je past. Nationale Vacaturebank. Het seizoen is geopend. De mooiste bestemmingen boekje bij. Prijsvrije vakanties. Je hebt internet en je hebt first class internet. Dat is 100% glasvezel internet van KPN. Supersnel, superstabiel en extra veilig. Voor een druk huishouden tot booming business, zo kan je thuis of op het werk blijven gamen en videobellen zonder vertraging. En onze service monteur installeert het nu gratis. Dus regel het snel via kpn.com/zakelijk. De allerbeste vroegboekdeals je bij. Prijsvrije vakanties. Live muziek uit de Zero meteen in Back to Life. Ik krijg Louis Capaldi met Pointless. Allemaal na het nieuws van 9. Goedenavond. In Amerika is de begrafenis begonnen van Tyree Nichols. NOS op 3. Hanneke van Sessen. De zwarte man van 29 kwam begin januari in Memphis, in de staat Mississippi, om het leven door politiegeweld nadat hij werd gearresteerd vanwege roekeloos rijgedrag. Is te horen in de podcast Lang Verhaal Kort. De agenten halen hem in. Ze slaan en schoppen hem terwijl Nikkels op de grond ligt. Hij vraagt ze te stoppen en schreeuwt om zijn moeder. Oh! Wat Wat Drie dagen later overlijdt hij in het ziekenhuis door alle verwondingen. Zijn dood roept herinneringen op aan de dood van George Floyd in 2020. Bij de begrafenis zijn ook familieleden van Floyd... net als de vicepresident van de VS, Kamala Harris. Het aantal doden als gevolg van politiegeweld... heeft in Amerika vorig jaar weer een recordhoogte bereikt. Per dag kwamen er gemiddeld meer dan drie mensen om. Er zijn veel protesten in het land... en mensen roepen op dat er iets moet gaan veranderen. Ander nieuws. Nadat vandaag de eerste headliners voor Lowlands zijn bekendgemaakt... is er kritiek. Het is de duurste Lowlands ooit. 300 euro kost een ticket. Lowlandsgangers balen van de prijsstijging. Maar volgens organisator Mojo is deze stap onvermijdelijk... vanwege de inflatie en de kosten voor het materiaal. En ook de energieprijzen spelen mee, zeggen ze. De criminelen die airbags, koplampen of zelfs soms sturen stelen. De afgelopen dagen was het op meerdere plekken opnieuw raak. Deze vrouw wilde ook wegrijden, alleen er miste iets. Het heeft me echt een paar tellen gekost. voordat ik me realiseerde dat mijn stuur echt weg was. Ja, ik moest ook wel een beetje lachen, maar ik voelde me ook een beetje. Ja, gewoon met stomheid geslaagd van dit, dit is een grap, dit kan niet. De onderdelen worden soms gebruikt om nieuwe auto's in elkaar te zetten. Maar dat is behoorlijk gevaarlijk, zegt deze expert. Je moet je voorstellen dat er een auto in elkaar wordt gezet... met onderdelen die soms niet bij elkaar passen. Uh, met als gevolg dat bijvoorbeeld in een aanrijding de kans op letsel uh, groter is. De auto's worden soms ook gebruikt in de criminaliteit. De politie kan door de verschillende onderdelen lastig uitzoeken van wie de auto is. Het weer dan nog vanavond regen. En ook morgen een druilerige dag met motregen. Het wordt dan 9 graden. Anneke, dank je wel. 3FM. Ben jij het type... Ja, ik wil alleen de allerbeste deal. Dan wil je niet dat kosten je beleggingsrendement opeten. Daarom krijg je bij de Giro alle voordelen van een veelbekroond platform... tegen ongekend lage tarieven. Tap en beleg. En haal het meeste uit je beleggingen. De Giro. Financial power to you. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Giro.nl. Let op, met beleggen kun je je inleg verliezen. Een heerlijke zomervakantie of lekker naar de zon in het voorjaar? Boek nu de mooiste aanbiedingen op dreizen.nl of kom langs in een van onze winkels. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. De mooiste vroegboekaanbiedingen boek je bij D-reizen. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. You ja, know.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 3FM, PNM Vara. Jamie de Ruiter. Ja, ik ben op zoek naar iemand die zometeen de keuze wil maken. Misschien wel een moeilijke keuze. Uh, we gaan back to life, maar welke live track gaan we draaien? Stuur nu back to life deze kant op. Nee. 3FM is zo Pointless. De avond van 3FM. Ja, Jamie Luiter. 8 minuten over 9, Goedenavond, Jamie hier. Ja, iedere werkdag kun je natuurlijk tussen 9 en 10 in de ochtend luisteren naar We Want More Zero's hier bij 3FM. Dat is een uurlang muziek uit de periode 2000 tot 2010. En binnenkort doen we er gewoon nog een schepje bovenop, want vrijdag openen de deuren. Of nou ja, eigenlijk kun je gewoon gaan stemmen voor de Zero Stop 1003. Een week lang feest op de radio gaan we gewoon een week lang genieten van pareltjes uit dat decennium. Ja, en om alvast een beetje in die stemming te komen... staat ook Back to Life zometeen in het teken van de zeros. Ik heb gewoon weer drie podia voor je geselecteerd... waar artiesten staan op te treden, opnames uit het archief. En als jij wil bepalen welke van de drie we zometeen helemaal gaan draaien op de radio... dan kun je nu Back to Life deze kant op sturen. Via de app van 3FM, Back to Life. dan spreek ik je zometeen naar muziek van Fools. En eerst Nia Archives. Dit is So Tell Me bij 3FM. So tell me. Overthinking sends me wild. Obsessed by everything you said. So tell me. Krijg je muziek van Claude en Disclosure? Back to life. Back to life. Maar eerst tijd om in de archieven van 3FM te duiken. En dat doen we vandaag met 28 jaar uit Groningen. Het is Rick. Yes. Goedenavond. Rick, goedenavond. Hoe gaat het met je jongen? Ja, goed. En met jou? Ja, met mij gaat het ook goed. Zit er lekker in. Mooi zo. Volgens mij hebben we een lekker lijstje uitgekozen vandaag weer. Dus, uh, ja zeker. Nou, gelukkig gelukt. Um, uh, Rick, ja, we zitten binnenkort natuurlijk met uh, de Zero's Top 1003. Komende vrijdag gaan die stembussen open. Ik vraag yes. me af of jouw uh, muzieksmaak uh, nog een beetje hetzelfde is als in de Zero's. Of is dat echt ontwikkeld? Ja, dat is echt ontwikkeld. Ja, wat is Ik het grootste. Meer van de pop uh, tegenwoordig, zoals Youngblood en zo. Oh. Dat ik echt gekke muziek. Ja. Oké, okay. maar ik, ik heb dat ook. Vroeger, als ik, inderdaad, toen ik nog op school zat, dacht ik, hoe kun je nou naar een technofeest gaan? Hoe kun je nou een, een, de hele nacht naar boem, boem, boem en ja, een paar jaar later sta je gewoon zelf lekker te gaan op een technofeest? Dus ja, ja, precies. Ja. <laughs> Oké. Okay. Uh, maar wat voor artiesten, waar hoop je op zo meteen in Back to Life? Nederlands uh, Nederlandstalig. Bluff, Raccoon, oh, Anouk, okay. ik prima. Ja. Oh, All right, nou, dan gaat het een lastige editie worden. Okay. <laughs> hey, het principe is heel simpel. We hebben drie live tracks uit de archieven op een podium neergezet. En jij mag zometeen gaan bepalen welk podium we in het geheel gaan uitzenden hier op 3FM. Uh, je kan kiezen voor podium 1 zometeen, maar je mag ook door naar 2 of 3. Alleen als je eenmaal verder bent gegaan kun je niet meer terug. Dus het is een beetje een gokje nemen. Maar weet je, als je iets lekker vindt, kies daar gewoon voor. Dan komt het altijd goed. Yes, helemaal goed. Rick, we gaan naar podium 1. Op uh, Pinkpop 2006, Cup en Wicked Soul. Wat doet het met je, uh, Rick? Niet veel. Podium 2 graag. Oké, okay, <laughs> dan gaan we duidelijk door naar podium 2. Oh. 2004, Lowlands, de freestylers en Push Up. Oeh... Ja, we gaan voor deze. Oh, dat kan ook niet anders als je dit allemaal hoort, hoor. Het is echt... Ja, precies. <laughs> Alsof je er zelf bij was. Nee, inderdaad, oké. Okay. Lowlands 2004, waar je toen nog een kaartje kon kopen trouwens, voor 115 euro. Dat is vandaag de dag wel anders. <laughs> ja. <laughs> um, ja. En we zullen nooit weten wat er op Podium 3 gebeurt, maar ik denk dat je wel blij bent met de keuze. Ja, hoor zeker. Ja. Allright, Rick, dan wens ik je een fantastische woensdag verder en ga genieten van de freestylers op 3FM. Ja, hetzelfde. En Yo, een mooie uitzending, En dankzij Rick, freestylers en push-up live op Lowlands in 2004. Vanaf uh, vrijdag kun je stem op je favoriete plaat uit de Zero's. En een uh, week later gaan we los met de Zero's Top 1003. En als je ook een keer mee wilt doen aan Back to Life, dan kun je nu een appje deze kant op sturen via de app van 3FM. Hier is Kloot. Dit zijn mijn laatste woorden. Dat zijn mon dernier mot. Wie denk je dat je bent? Oké, okay, mijn hart dat breekt dus zo. me als bij de deur. weer Oui, mon coeur. Hey. Is dit de laatste ronde, is dit de fin d'amour, ik ben mezelf niet meer, on est ensemble pour toujours, stem in mijn hoofd gaat door. ik hoor je naam encore, encore, et encore. Wat ik doe, het is nooit genoeg, zijn wij klaar, est-ce que c'est het doel, als je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 maar nog steeds een van de beste combinaties van... Nou ja, misschien wel de laatste tijd gewoon Help Me Lose My Mind. Het is 3 FM waar je naar luistert. En in augustus is het weer tijd voor Lowlands. Dat kan je denk ik niet ontgaan zijn. Vanochtend is de lijn-up bekendgemaakt met onder andere Billie Eilish, Florence en The Machine... en Nothing But Thieves. Maar vandaag bleek ook dat je een recordbedrag van 300 euro neer moet gaan leggen voor een ticket. 300 euro. Nou stel nou dat je dat iets te veel van het goede vindt... dan hebben we zometeen een mooie oplossing voor je. And she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. And I put your hands up. This is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive. Let it up when the song comes down. Getaway car for two young lovers. Meet the girl straight out of town. Over the hills and undercover, undercover. van de andere kant van Fallout Boy. 3FM, Waar we het echt even over die waanzinnige line-up van Lowlands moeten hebben. Billie Eilish, Fools, Young Bloods, Nothing But Thieves, Charlotte de Witte. Oeh, lekker beuken. M83, Florence and the Machine. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, en als je dat zo hoort, dan wil je daar natuurlijk bij zijn in augustus. Nou, je kunt kaarten gaan kopen vanaf zaterdag. 11 uur in de ochtend gaat het allemaal los. Maar ja, de vraag is natuurlijk of je daar 300 euro, 300 euro voor over hebt... Ja, kaarten waren eigenlijk altijd al redelijk aan de dure kant... maar ja, door inflatie, doordat alles stijgt... Eh, ja, kunnen ze er gewoon niet anders dan 300 euro voor vragen. Eh, is het het waard? Eh, stel nou dat het antwoord nee is. Hè, dat je denkt, nou, dat ga ik echt niet doen. Eh, dan hebben wij speciaal voor jou... alle artiesten die op de line-up staan dit jaar... op een rijtje gezet. In anderhalve minuut heb je alle 39 acts gehoord... en kun je gewoon zeggen dat je het allemaal hebt meegekregen. Dus ben je er klaar voor? Lowlands, here we go! Ja. staring out the window at the rain. Wat heel vet. Ja. Volgens mij hebben ze alleen maar meer zin in nu, toch? Oh, het ging echt alle kanten op. Nou nee, goed, dat is Lowlands dit jaar. Kijk maar of je het voor over hebt. Een van de headliners hoor je nu, Billy Eilish. Dit is Bad Guy bij 3FM. Oh, yeah. 3FM, waar Jamie en Olivier zich weer gemeld hebben voor een nieuwe editie van Vooraan. Ja, wij melden ons, hallo. Hallo, uh, gisteren op zoek naar de beste pop Plaat, was het toch uit de Zero's? Ja, uiteindelijk was het 50-50 geworden, maar door een laatste stemronde was Justin Timberlake de allerbeste, allerbeste. Oh. Oh. En welke is het geworden van Justin Timberlake? What goes around, goes around, oh, toch wel. around, Ja, we hebben het vandaag ook over Justin Timberlake gehad. En toen werd Signorita, werd, uh, kwam oh, uh, vaak voorbij. Het is ook net waar je zin in hebt, weet je wel. Ja. Waar gaan jullie vanavond nou op zoek? De allerbeste dance track uit de jaren nul vanwege de 3FM. Zero's mm. top 1003 die eraan komt. Dus heb je er eentje een goede dance banger? Denk een beetje aan Nou, het eerdere werk van Calvin Harris. Uh, Chemical Brothers. David Guetta. Zijn debuut kwam natuurlijk oh, ja. ook uit in de Zeros. Ja. Beste dance track uh, uit de Daft Zeros. punk mag je even niet vergeten. Death punk mag ik zeker niet vergeten. Okay, uh, app van 3FM is voor jou. Beste Zeros dance track. All Kom maar door via de app van 3FM. What the hell is going on? The dust has on. Feeling mm, What you say? Oh mm, that you only meant well well cause you did mm, what you say Voor lenzen die samenwerkt met de beste zelfstandige opticiens in jouw buurt. Bestel je favoriete lenzen tijdens de Focus Weeks. En krijg 10% korting op alles. online! Slim gezien. Senator Tondraaf. Herstel pensioenindexering, Zijn provinciaal, ook lokaal. Bestel nu je favoriete lenzen met 10% korting bij. Lens online. Wat is de perfecte deur voor jouw interieur? Kies je modern of liever klassiek? Hubel is de deuren specialist en monteert ze gewoon bij je thuis. Nu tijdelijk 50 euro voor je oude deur bij aankoop van een nieuwe. Hubel helpt. Vlekken op de muur? Geen probleem voor Sigma Pearl Clean Mat. Deze muurverf is uitstekend reinigbaar. Hoe vaak je ook schoonmaakt, de muur blijft mooi. Keer op keer, op keer. Dus wil je geen vlekken op de muur? Kies dan voor Sigma Pearl Klimat. Uw resultaat telt. Sigma. De nieuwe Samsung Galaxy S23 is er en die wil je. Kan je nog mooiere foto's maken. Maar wat kun je met je oude telefoon doen? Je oude telefoon.